Als je klaar bent kunnen we nu naar buiten gaan. Neem 18 stappen naar voren en als je om je heen kijkt zie je nog allemaal beeldjes. Als je klaar bent met lopen, kijk dan maar eens naar rechts. Daar aan de muur zie je een aantal stenen. Mijn moeder heeft slechte ogen. Zij heeft aan de goden gevraagd of zij betere ogen kan krijgen... door een steen voor ze te maken en te offeren. Ook had mijn moeder gevraagd voor betere voeten en borsten. Zie jij waar deze staat? Kijk maar eens goed. Heel veel van ons Grieken vragen van alles aan goden. Kijk maar eens naar al die stenen. Vaak staan er prachtige plaatjes op. Zeg, heb jij ook iets wat je zou willen hebben? Weet je wat... Teken dit anders eens op de steen die afgebeeld staat op je papier. Je mag alles tekenen wat je graag zou willen hebben. Zet maar even op pauze, dan wacht ik wel even. <tied>